Deze week gaat het online programma Transfiguratie Nu over het liefdeoffer van het mededogen. In de wereldhistorie werd steeds een nieuw gnostiek rijk gesticht. De fundamentele straling kwam daartoe altijd van bovenaf, namelijk uit het magnetische veld van het daaraan voorafgaande gnostieke rijk. Stel u voor, een groep mensen gaat de nieuwe levensstaat in volkomenheid binnen. U weet het, waar liefde de zuurdezem is, voor en van alle wording, daar zal het liefdehart vol van mededogen uitzien naar hen die achtergebleven zijn. Deze liefderadiatie is niet een spontane opwelling, maar zij wordt wel bewust, georganiseerd uitgezonden. Dit heeft voor allen die daaraan meewerken consequenties. Als u in vrijheid staand door medelijden overweldigd wordt, dan laat u zich ophouden. Het medelijden is een band die u aan de ander bindt. U wilt ze met de dynamiek van het medelijden als het ware losscheuren uit hun werkelijkheid. En als zij reageren met uitgestoken handen, dan houden zij u vast. Als vrije brengt u dan een groot offer. Zo zal er een ontzaglijke jubel in u zijn, wanneer u bemerkt dat ook zij de vrijheid vinden... Dan is de taak volbracht, het offer was niet te vergeefs. Zodra de zielenroos in je hart geopend is... leeft zij uit de binding met het lichtveld van de gnosis. De zielenroos ontvangt alle licht en kracht van bovenaf... uit het magnetische veld van de broederschap. In die binding is er altijd genoeg. Draag je in het hart een levende zielenroos... dan ben je een bevrijd mens... Niet langer dwingt de stem van het ego je tot daden. De stem van de ziel geeft je de kans een andere keuze te maken. Ervaar je die bevrijding van het ik drijven in je? Ervaar je de bevrijding uit de gevangenis van de wereld? Dan ontstaat ook vanuit de ziel het verlangen anderen te bevrijden. Het is de ziel eigen aan anderen te schenken wat zij zelf ontvangt. Mededogen vloeit je hart binnen. Mededogen opent de liefdesbron van de gnosis in je hart. De liefde moet zich mededelen. Dit vraagt de inzet van je eigen leven. Je gaat ontdekken hoe je de ander kunt bijstaan en helpen, wat je doen kan en wat je laten moet. Het zal altijd anders zijn. Maar altijd ben je je bewust van de zielenroos in jou en in de ander. De roos is jullie verbinding. Het is de leidraad hoe de ander zichzelf ook zou kunnen bevrijden. Het pad bestaat uit het opgeven van het zelf, uit verlangen naar vernieuwend leven. Daarin ligt al de bevrijding. Maar de uiteindelijke overwinning op het ego en op de wereld, wordt gevierd door de daad van dienende liefde. Het is die liefde die de mantel, het gewaad van de ziel, weeft... waarin de geest wonen zal.